Goedemiddag, ik ben Marco Geitenweek en dit is het nieuws van NOS op 3. Omicron is geen griepje, dat zegt coronaminister Kuipers. Vanavond somt hij een hele lijst versoepelingen op in de nieuwe Persco. Maar de zorgen zijn nog niet weg. Ja, ik, ik, ik hoor op veel plekken even de vergelijking met dit is ondertussen een griepje. Uh, maar echt, echt, dit is niet een griepje. Uh, ook als je kijkt alleen al in de afgelopen winter... Uh, waarbij we ondertussen ruim waren met een vaccinatiecampagne... en daarna nog weer een boostcampagne... zijn er echt uh, enkele tienduizenden patiënten alleen al zo ziek geworden... dat ze ziekenhuishulp nodig hadden. De Omicron-variant zorgt nu voor het eerst ook voor meer ziekenhuizenopnames... Na bijna twee maanden liggen er weer meer coronapatiënten. Op de IC's daalt het aantal patiënten nog wel steeds. Het OM onderzoekt WhatsApp-berichten van een groep politiestudenten. De acht agenten in opleiding zouden in de groepsapp porno- en antisemitische teksten hebben gedeeld. Een van de studenten is geschorst, zijn telefoon wordt onderzocht. Een museum in Amerika geeft een gestolen schilderij terug aan de erfgenamen van de oorspronkelijke Joodse eigenaar... Het kunstwerk werd in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's gestolen, maar het museum kwam daar pas drie jaar geleden achter. En van bergen vol feta naar bergen vol sneeuw. In Griekenland zorgt de lading sneeuw voor steeds meer problemen. Sinds gisteravond zijn duizenden automobilisten die waren ingesneeuwd gered van een snelweg bij Athene. Je hoort correspondent Conny Soms acht, negen, tien uur hebben ze daar vastgezeten. En uh, de minister voor burgerbescherming was daar razend over. En uh, na overleg, uh, zelfs met de premier, uh, begrijp ik, uh, heeft het bedrijf uh, de mensen die vastgezeten hebben in de sneeuw 2000 euro uh, beloofd. Tot vanochtend zijn in totaal 1800 automobilisten gered. De problemen in Athene zijn nog niet opgelost. Zo zitten tientallen wijken zonder stroom. Het weer vanochtend is grijs, maar droog en 4 graden. Het blijft bewolkt vanavond en blijft net iets boven 0 van nacht. En morgen hetzelfde weer. Grijs en het wordt ietsje zachter. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Wat opvalt is een file op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Daar tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein 7 kilometer file.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 Yeah. I'm bad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 You just got the sunshine, yeah, moonlight, good times, good times, okay. don't you blame yeah. it, sunshine, you just got the moonlight, you just want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 Welke jongens die naar de kijkt. Zij heeft alles binnen hand bereikt. Maar zij wil mij, en dat wil ze laten weten. Zij wil mij, ze is veel te gegeven. Maar nog voordat ik me voor kon stellen, stond ze op mijn lijf geschreven. Ze wil mij, ja, ja, ja, ze wil mij, jij.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 Begrepen. Maar nog voordat ik me voor kon stellen, stond ze op mijn lijf geschreven. Ze wil mij, ja, ja, ze wil mij, ja, ja. Oh. oh, ze wil mij, ja, ja. Oh. Oh. oh, ze wil mij, ja, ja. Ik kan niet geloven dat ik hier ben, ik hier ben. Zij wil mij alleen maar dichterbij. Een nieuwe Nederlandstalige zinger van Flemming hoorde je. En zij wil mij. De zondagmiddag uh, van uh, CFM. We gaan altijd de regio in, dan bij Stadvoort uh, op zondag. Dan nou weet ik van een, uh, nou een hele tijd geleden alweer over uh, Jan dat ze een prijsvraag hadden. over uh, de nieuwe Zeesluis. die er in IJmuiden zou uh, aankomen.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 Weliswaar nou, in een hele uh, uh, uh, gesloten setting, nog vanwege corona. Maar online te volgen bij NH Nieuws op uh, internet en ook op televisie.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 I'm yeah. yeah.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 Dan hebben we natuurlijk om kwart voor vijf nog Sparta thuis in Rotterdam tegen FC Utrecht. En we hebben nog een toegiftwedstrijd vanavond om acht uur. RKC Waalwijk neemt het dan op tegen Fortuna Sittard. Nou, wij zijn natuurlijk heel benieuwd hoe de topper gaat aflopen vandaag.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 so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 Nou, het zou heel mooi zijn. Dankjewel, uh, Albert-Jan, voor deze evenementenagenda. En uiteraard, uh, de video is uh, te zien. Uh, dan kan je een, een uh, voorproefje krijgen op uh, de nieuwe tentoonstelling in het uh, museum. Via onze Facebookpagina of de ZFM-app. En de app is te downloaden, uiteraard. In de Store is die gratis beschikbaar.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 De, de lekkere single van uh, Amy Stewart nog een keertje langskomen. Dat was Nak on Woods. En hier zijn ze hoor. De Beatles. Jawel. Weer een lekkere gauw houden. Obladi Oblada.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 Op zich ook geen, geen verkeerde gedachte om uh, dan toch nog een uh, beetje inkomsten binnen te krijgen als uh, restauranthouder. Nou ja, wordt vervolgd, Albert jan zullen we maar zeggen. We houden het in de, in de peiling. We houden u op de hoogte, ja. heel keurig gezegd. Nou, hier is uh, Umberto Tozzi en Gente di Mare. siamo gente di pianura. Navigatori esperti di città.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 Gio ci fermiamo sulla riva gente che va guarda se ne va gente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 Beperking uh, toch nog uh, zijn sport kan uitoefenen. En meteen ook uh, tegelijkertijd nu geld inzamelen voor het uh, goede doel, inderdaad, uh, voor uh, sporten met een uh, handicap. Uh, de Esther Ver Vergeer, Vergeer Foundation. Foundation. Ja, ja, precies. Nou, ja, meer over deze uh, inzamelingsactie vind je ook uh, bij onze collega's van uh, NH Nieuws. En uiteraard uh, zullen wij daar uh, later in een ander uh, programma of.